Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De A12 in Den Haag is opnieuw afgesloten door een actie van klimaatactivisten. Sinds vanochtend is er een blokkade van het snelweggedeelte Utrechtse baan... door zo'n 100 demonstranten van Extinction Rebellion. De politie besloot aan het begin van de middag om daarom het verkeer in beide richtingen af te sluiten. De klimaatactivisten vinden dat er per direct een stop moet komen... op subsidies voor fossiele energie zoals olie en gas. Het is de vierde keer dat Extinction Rebellion de Utrechtse baan blokkeert. De laatste keer was half oktober. Op het Italiaanse eiland Ischia voor de kust van Napels... zijn zeker acht doden gevallen na aardverschuivingen. Meerdere mensen worden nog vermist. De aardverschuivingen zijn veroorzaakt door aanhoudende regen. Door het noodweer zijn huizen ingestort en wegen geblokkeerd. Onder de vermisten zijn volgens de Italiaanse media... een vader, een moeder en een pasgeboren baby... Twee mensen die in hun auto de zee in werden gesleurd zijn gered. Partijleider Segers van de ChristenUnie zegt dat hij niet wil onderhandelen over maatregelen om vluchtelingen weg te pesten. Hij doelt daarmee op het zo moeilijk mogelijk maken van procedures om Nederland binnen te komen. Op het partijcongres in Amersfoort herhaalde Segers wel dat er met de partij te praten valt over inperking van de asielinstroom. Als er ook wordt gekeken naar arbeidsmigranten. Op het WK voetbal in Qatar heeft Australië met 1-0 gewonnen van Tunesië. De ploeg verloor het eerste duel van Frankrijk, maar houdt nu zicht op de knock-outfase. De laatste keer dat Australië won op een WK was in 2010. En alleen in 2006 overleefde het land de groepsfase. De Guus Hiddink was toen de bondscoach. En op dit moment speelt Polen tegen Saudi-Arabië.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 Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag.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 10 jaar en ik denk, nou weet je wat? Er stond natuurlijk een, een woordvoerder, woordvoerder voor het ministerie uh, die daarover gaat: en, en een ene Jeroen. Dus ik denk, uh, bellen.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 en natuurlijk, juist ja, straks uh, om half drie, het uh, weer voor de komende week. Het uitgebreide weerbericht. Ja, ja, ja, ja. Nou, zeker. Lekker blijven luisteren. Zandvoort op zaterdag. En morgen ook luisteren, Zandvoort op zondag. De allerlaatste uitzending van uh, collega Echt Albert Campos. Oh, ja, vreselijk. Dus uh, zeker hem gaan uh, aanmoedigen straks. Uh, <laughs> uh, uh, in het, uh, op, op de volgende dag, hè? Dus, ja, ja, ja. Dus juist. morgen hebben we het over tussen twee uh, en vijf. Nou, wij zijn er klaar voor. Drie uur lang. De Zandvoortse Radio met Zandvoort op zaterdag. Heel veel vrolijke muziek en natuurlijk de informatie waarop je zit te wachten. Hier is Dusty Springfield. Would you rather chair, Grandma? Or rather, would you care to dance, Grandmother? Nou we draaien weer even heel.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 En elke woensdag van half tien tot twaalf in Pluspunt Zandvoort en de Vlemingstraat, Zandvo uh, nieuw Zandvoort, nee, nieuw Noord.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 GhD Kernbalans, Paragastas en StreekLabLab. gaan nu onderzoeken of dit ook werkt bij volwassenen. In totaal willen de organisaties 100 deelnemers... met een labdeus op de teststraat includeren. En als de pilot succesvol is, krijgt de studie een vervolg. Nou, dat is toch wel geweldig. Dat, dat Mooi, wel... kunnen mensen zich uh, nog aanmelden voor uh, snitlessen of niet? <laughs> nou, ja, we hebben... Misschien wel, misschien wel. En uh, ik zou zeggen, nou, uh, in ieder geval, je kan bij GGD Kennemerland kan je terecht. Zeker, nou, dankjewel voor het uh, nieuws. Uh... Ja, tot zover. Ja, en uh, wil je het nieuws uh, nalezen? Dat kan uiteraard ook op onze eigen ZFM app. Mocht je het nog niet hebben, onder weer in de Play Store gratis uh, te downloaden. ZFM Zandvoort en uh, zoek uh, daarop en je vindt hem vanzelf. En kijk anders even op een van onze social media kanalen voor meer nieuws. En hier is nee, geen Dak Aston, maar wel René Vroger met Winter in Amerika.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 But it's funny how you don't know what you've got until it's gone And I hope you getting all the love you've ever wanted Still I wish I was there with you Sharing our morning sun To the sadness of the rain and making love to strangers and wishing I'd known. Can I love to leave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 Black Het blijft het geweldig, hè? de muziek van uh, CeeLo Green. En als ik naar de hoest van uh, dit uh, plaatje kijk, uh, de LP heet uh, The Lady Killer van uh, CeeLo Green, daar uh, staat hij op uh, met een hele grote zonnebril uh, op, op zijn gezicht. En uh, ja, die heeft hij misschien wel nodig uh, als hij uh, vandaag uh, in Zandvoort is. Gaan we nu horen, natuurlijk.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 In uh, sommige gemeentes, uh, ja, dit weekend al. Uh, in geloof uh, Zandvoort, uh, volgend weekend. Oké. Okay. Dan begint het op uh, 5 december. Gaan ja. we de kerstbomen weer uh, verkopen hier? Ja, ja, ja, natuurlijk. Dus. Ja, dan, dan gaat dat weer beginnen, ja. Nou ja, dankjewel voor het weer. Ook na uh. te lezen, uiteraard, op onze eigen CFM app. dat was het weer. En als je dan naar de app gaat, dan uh, zie je dat het op het lokale weerstation op dit moment 10 graden is. Met inderdaad een zonnetje, uh, maar dat blijft niet zo, hè. Hoorden we net van Ben al. Hier is uh, John Jets de the Blackhearts. En I love rock'n'roll. I saw him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 Kijk, dat, dat is een lekker. Hele, hele lekker opsteken. Ja, zeker. Nou ja, ik had het gisteren tegen jou gezegd, hè. Trouwens, via een uh, ja. Het Nederlands elftal, weet je wel. Toen ja. zei ik van, uh, nou als wij nou net zo gaan beginnen morgen met uh, de wedstrijd. Ja, maar... en, dat, en dat gebeurt dus, maar als die wedstrijd maar niet dezelfde afloop gaat hebben als die wedstrijd uh, van gisteren. Nou ja, ja we missen wel natuurlijk uh, we missen Kas, die, uh, die is vorige week gebaseerd uitgevallen. Nou, die speelt nu ook niet vandaag.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 Ik, ik, ik zou het niet weten, moet ik eerlijk zeggen. Ik weet het niet. Oké, okay, nou ik we weet gaan. Ik denk dat het een mega mooi complex is. Groot. Het veld uh, is niet het mooiste veld, hoor. Met aan één kant maar hekken. Maar het is mega druk. is dus een hele grote hockeyafdeling zit erbij. Het is echt wel een hele grote omnivereniging. Mooi. Goh. Ja, ja en vandaag dus de wedstrijd uit. daar. Het, ze spelen in uh, Amstelveen. Maar ja. het is eigenlijk ook een beetje een Amsterdamse voetbalclub, toch? Ja, dat is AFC toch ook? Dat ligt een paar honderd meter bij AFC vandaan. En AFC is toch ook voor de Amsterdamse voetbalclub? Ja, ja, precies. Dus uh, nou, we gaan eens even kijken of we meer over de geschiedenis uh, kunnen terugvinden Nou, 1851. Toen is het allemaal begonnen voor uh, AMVJ. Zo, dus 1851, dat is niet normaal.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 Goed begin, net als Nederlands elftal uh, gisteren, maar daarna was het uh, niet veel meer uh, daar uh, Ophou, op, hou, op, hou, op, tegen Ecuador. <laughs> hè? Dat was wat een ramp, zeg. Ja, link, maar, ja. maar goed, uh, we, we gaan hopen op een mooie wedstrijd vandaag. En dankjewel voor ja, dit moment, ja, ja. Uh, Jan. We zijn net weer herstart na het zware bestuur van de amve Ik Ga lekker door niet. Oké, okay, dankjewel. We komen straks weer bij je terug. En hier is uh, Fly To High.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 Too high. On dark and lonely nights, and only right when things are bright on the floor. Dancing and romancing, gallivanting with a handsome score. You run too fast Een uh, lekkere gauwauwe, deze van uh, Janice Ian en uh, Fly Too High. Zo dadelijk gaan we het uh, onder meer hebben over de Rainbow Radio Top 53... Uh, die er uh, aan gaat komen. En we hebben ook uh, nog nieuws over NL Alerts. En tevens uh, gaan we het uh, even hebben over uh, Irene Cara. Minder goed, goed nieuws uh, over uh, Irene Cara zo dadelijk na het uh, volgende plaatje. En die is van uh, UB40 en Cheerio Baby...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 Er kwam Sting en een Englishman in New York. Nou, je kan het slechter treffen zo op de zaterdag. Nou, was het Toch? Ja, het was ook geen reggae van Bob Marley natuurlijk. Dus, dat, dus, nee, uh, dus, uh, nee, een de, beetje nep hè dan? Nep de nep reggae. Ja. Nou, we gaan het hebben over een aantal ja, verschillende onderwerpen nu. Ja, inderdaad. Uh, eerst maar NL Alert. Het bestaat deze man tien jaar. Inmiddels wordt, werd het alarmmiddel ruim 1100 keer ingezet in die tien jaar. In verschillende situaties. Bij grote branden, onverwacht nood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 de Rainbow, Rainbow, waar is het? Rainbow Radio Zandvoort... die gaat naar de top 53. En Weet jij toevallig... waar dat getal 53 dan daar komt? Ja, ze zijn begonnen met een top 50. Ja? Dat was het eerste jaar. Het tweede jaar werd het de top 51. Oh. Top 52. <laughs> nou hebben we de top 53. Ja, Snap je? Oh, Ik zat al heel ingewikkeld te denken. Ik denk, nou ja, er uh, vallen 15 liedjes in een uur of zo. En dan... Uh,